Volgende week, dinsdag, woensdag en donderdag, staat het stuk in het teken van dans. Voor het tweede jaar op rij organiseert het kunstencentrum het festival Move Me, Let's Dance. Op het programma staan vier dansvoorstellingen en twee films. Els de Bot, programmatieverantwoordelijke podiumkunsten, in het stuk geeft ons een woordje uitleg. Welkom in de studio, Els. Hallo. Volgende week vindt voor de tweede keer op rij het dansfestival Move Me plaats. Dit jaar met de bijtitel Let's Dance. Willen jullie de bezoekers aan het dansen krijgen? Niet echt. Natuurlijk mogen ze altijd een dansje plaatsen in het café achteraf. Maar uh, het gaat uiteraard over de voorzingen zelf. Um, we werken telkens bij Move Me, rond ofwel een thema, een concept, een insteek. Vorig jaar was er bijvoorbeeld vader en zoon. We hebben twee voorstellingen gepresenteerd waar een, een choreograaf met zijn vader op scène stond. Uh, dit keer hebben we gekozen voor dansantwerk, uh, Dus we tonen vier voorstellingen die, uh, waar echt nog in gedanst wordt. Ja. Um, er zijn vier dansvoorstellingen, twee films. Kan je de, de voorstelling een beetje beschrijven? Ja, dat kan ik. Eigenlijk uh, zijn we vertrokken van één voorstelling van Thomas Howard van Compagnie Zoo. We noemen dat onze gevestigde waarde. Dus dat is een, ge een gezelschap die al een hele tijd bezig is. En die eigenlijk uh, altijd al werk hebben gemaakt. Dus dansstand, ermee bedoel ik echt dat er veel fysiek gedanst wordt. En daar hebben we eigenlijk werk van drie jonge uh, gezelschappen tegenover geplaatst. Dat is uh, het gezelschap uh, Compagnie Giolisu. Dat zijn twee jonge mensen... Um, een man en een vrouw die allebei komen van um, uh, Wim van de Keibus en die nu um, sinds 2004 hun eigen gezelschap hebben opgericht en waarvan wij dus ultim exil tonen um, een duet uh, van hen twee uh, dat zich voornamelijk in de mist afspeelt maar waar um, ja, ik vind het heel mooi, het gaat echt over de tussen man en vrouw het zoeken uh, hoe, uh, hoe je de ander vindt of, of net niet vindt Um, de tweede voorstelling is een solo van Milan Tomasic, Dat is een uh, Slovaak die ook bij Les Slovak... En Les Slovak is ook een dansgezelschap dat heel dans werk presenteert... Dit is zijn allereerste uh, eigen productie. Het is een solo, die heet Within, die hij voor zichzelf gemaakt uh, heeft en die hij ook speelt. En dan de derde voorstelling, die heet Mine, uh, is ook een duet van twee mannen. Dus we hebben enerzijds één man, dan een man en een vrouw en dan nog eens twee mannen. Uh, dat zijn uh, Ivan Faggio en Pascal Meringi. En uh, zij komen onder andere van Pina Bouch en van uh, Hans van den Broek. En uh, de voorstelling gaat hier in première, dus het is echt een, uh, ja. een nieuwe productie. Ja, als je dan zegt dansantwerk, uh, is het dan toegankelijker? Uh, ja, nee denk ik. Uh, mensen zijn meer vertrouwd met dansantwerk. Mensen kennen vaak het werk van Antrese Keersmaker, van Wim van de Kijbus. Um, en in die zin ja, omdat ook hier echt nog in gedanst wordt en er vaak bij het nieuwere soort uh, danswerk dat op dit moment gepresenteerd wordt, gaat het vaak over performance, is het vaak ja. een vorm tussen theater en dans. Dus in die zin ja, als je echt houdt van dans, maar het blijft natuurlijk dans en dus... Abstract. Ja, maar het lijkt me dan wel iets helemaal anders als de voorstelling uh, Second Life van Andros, waar we het daar net over hadden. Absoluut, totaal anders. Ja. Ja. Uh, naast de dansvoorstellingen zijn er ook twee films. Uh, mm -hmm. Waar gaan die over? Ja, je hebt enerzijds een film van uh, Le Balissés de la dat is een, ik vind dat zelf een, een aanrader, omdat hij inkijk geeft in uh, hoe een voorstelling wordt gemaakt. Dus je, je, je de documentaire, is eigenlijk een documentaire. maker is eigenlijk een hele periode mee op pad geweest met de mensen van Alain Platel en zijn Les Ballets de la B. En ik vind het heel boeiend om te zien hoe het, hoe het rijden en zeilen achter de schermen hoe, uh, eraan toe gaat. En het andere is een compilatie met het werk van Martin Nilsson. Dat is een, um, een Zweedse uh, filmmaker. De collega de collega's van CinemaZ hebben die uh, gekozen, hebben die geselecteerd. Um, het is een uh, experimenteel filmmaker. en uh, Zijn werk is, uh, vertoont heel veel gelijkenissen met dans. Zijn vrouw is ook een choreograaf. En, uh, het zijn kortfilms en uh, ja, ze zitten een beetje op de grens tussen wat je eigenlijk in een dansfilm zou zien en in een experimentele film. Ja, uh, je spreekt er al zelf over dansfilms. Uh, ik heb de indruk dat het een, een nieuwe trend is. Er worden er precies meer uh, op ons losgelaten de laatste tijd. Mm, ik denk dat dat niet helemaal klopt. Ik denk dat er altijd al wel dansfilms zijn geweest. Het verschil is dat er in het verleden vaak registraties van dansvoorstellingen zijn gemaakt. Bijvoorbeeld anne Keersmaker heeft een aantal zeer mooie trouwens uh, dansfilms gemaakt. Maar die voornamelijk toch bestaan uit een soort registratie van... De, de voorstellingen, de dansvoorstellingen. Wim van de Keibus heeft, uh, heeft een uh, film gemaakt. Dus het, bijvoorbeeld ook in Franstalige, aan de Franstalige kant van België zijn er heel wat dansfilms gemaakt. Uh, ook in de jaren 80 en 90 al. Wat dat nu denk ik is dat je meer dat documentaire verhaal gaat krijgen. Dat klopt, dat is relatief ja. nieuw. Ja, dus voor mensen die graag de making-of zien, die Inderdaad. kunnen naar de film gaan ja. kijken. Ja, we zitten nog steeds in de studio met Els de Bot. Uh, Els, in het verleden werkte je als journaliste en danscriticus. Nu ben je programmator. Uh, dus ja, je bent een echte danskenner, of zullen jullie je vandaag maar even noemen. Verschilt de dans vandaag veel van bijvoorbeeld die van tien jaar geleden? En waarin zit dan vooral het verschil? Ja. Ik denk dat in de eerste plaats vooral het aanbod veel groter is. Er wordt veel, veel meer gecreëerd dan uh, tien jaar geleden... Dat heeft eenzijds te maken met het feit dat er bij parts natuurlijk nog altijd veel mensen afstuderen, maar dat er toch ook... Uh, er is ongeveer tien jaar geleden hier inderdaad een gigantische grote dansscene, voornamelijk in Brussel, ontstaan. En dat trekt heel veel mensen aan natuurlijk. Uh, er zijn heel veel buitenlanders die, uh, die in Brussel zitten, die bezig zijn met dans. Dus dat is één ding. Dus, uh, het aanbod is veel groter. En uiteraard is er ook een evolutie geweest in uh, in wat er, wat er gemaakt en gepresenteerd wordt. Uh, de voorbije vijf, zes jaar zijn we toch, uh, zien we toch dat er veel meer richting performance voorstellingen worden gemaakt. Dus waar, waar je niet meer echt kan zeggen dat het dansvoorstellingen zijn, maar ze vertrekken wel altijd vanuit die danshoek. Dat is een evolutie die er is, maar dat neemt niet weg dat er nog steeds, zoals ook het in het festival Move toch ook nog steeds aan zandwerk uh, wordt ja. gemaakt. Um, ik hoor jou zeggen dat er veel meer kwantiteit is. Mm -hmm. Is de kwaliteit er ook op vooruit gegaan? Ik denk dat de kwaliteit er ook is op vooruit gegaan. Ja, omdat er ook in de danssector een steeds grotere profes professionalisering is. Um, we hebben een hele lange periode gehad dat we echt in Vlaanderen alleen maar de grote namen hadden. Hè, de, de ballet, uh, anne Keersmaker... We hebben dan daarna, uh, dat wordt trouwens het festival van volgend jaar Move Me, 30-something wordt dat. Dus de generatie die daarna komt, kom ik volgend jaar wel iets over vertellen. En dan heb je nu echt een hele grote um, groep van jonge mensen, maar ik heb het gevoel dat zij relatief goed omkaderd worden. En dat, het, dat je daardoor dus ook toch een grotere professionalisering krijgt. Ja, ja. Uh, je zei het al, door Parts uh, zijn er heel veel dansers in België, in Brussel. Kunnen we spreken van een Belgische scene? Of worden zij daar dan niet toegerekend als zij uit het buitenland komen? Uh, absoluut wel. Maar ik denk dat je vooral van een Brusselse scene kan spreken. Niet zozeer van een Belgische. Um, uiteraard komt dat in eerste instantie door, door de opleiding hier. Hè. En um, je merkt wel dat er bijvoorbeeld op dit moment is er ook in Berlijn een heel grote dansscene. En, maar ik denk dat die in Brussel nog altijd uh, er is, ja. En dat je, dat je wel degelijk kan spreken van, van een centrum van, van dans in Brussel, ja. Ja. Um, iets anders nu, de, de muziek in de hedendaagse dans. Uh, is er een voorkeur op dit moment voor hedendaagse muziek? Of is het toch nog altijd steeds uh, meer klassieke muziek die uh, gebruikt wordt door dansers? Ik denk, uh, dat is moeilijk om op te antwoorden, maar ik denk... Uh, uh, als ik zo heel snel nadenk, dat, dat je merkt dat zo de, de meer gevestigde uh, gezelschappen, zoals aan Therese of, of ik denk aan Sidi Larbi, Sherkawi, dat zij, zij houden ervan om, om klassieke muziek te gebruiken, maar ook omdat ze die natuurlijk la, graag live uitgevoerd zien op, op scène. Um, en dat is natuurlijk een enorme meerwaarde. Uh, ik zie dat de, bij de jonge mensen is het echt een mix is. Bijvoorbeeld Andros, die hier daarnet de gast was, heeft in zijn vorige voorstelling uh, een nummer van... Um de, uh, nu vind ik het kwijt. Nirvana, Nirvana dankjewel. <laughs> uh, Smells Like Team Spirit gebruikt, wat dat trouwens fantastisch was uh, om daar uh, een groep dansers op te zien uh, bewegen. Ik denk dat het een, een mix is, maar dat je wel een beetje van een generatie uh, kloof kan spreken hier. Ja. Ja. Uh, ik vroeg je daarnet al of dat kwantiteit ook kwaliteit uh, betekent. Maar hoe, hoe weet jij of hoe beoordeel jij of een dansvoorstelling goed of slecht is? Dat is heel moeilijk, hè. Je hebt uiteraard een aantal objectieve criteria. Uh, onder andere wordt er goed gedanst. Uh, zit er een, een, een lijn, een verhaal in? Um, hoe is het bewegingsmateriaal dat gebruikt wordt? Is dat vernieuwend, verrassend? Maar het blijft natuurlijk ook voor een stuk subjectief, denk ik. Ja, ik, ik denk dat mijn collega bijvoorbeeld en ik, wij verschillen nogal eens van mening en, en ja, zij heeft net zoveel ervaring in het kijken naar dans dan ik. Dus er is nog altijd een heel subjectief aanvoelen. Maar ik doe dit nu ongeveer 15 jaar. En ja, je kan inderdaad na zo'n tijdje toch wel zeggen, dit is goed om die en die reden. En vaak gaat het dan inderdaad over de keuze van dansmateriaal, van de muziek, van hoe er gedanst wordt. De coherentie die in een ja. voorstelling zit. Ja. ja, wat ik me dan altijd, um, of wat ik me vooral afvraag bij zo'n danskritiek, beoordeel je met de buik of met het hoofd? idealiter met beiden. <laughs> ja. Maar uiteraard ja, vaak met de buik toch ook, moet ik toegeven. Als we het dan toch over danskritiek hebben, wat dan het er ook met Andros al over. Um, er is minder aandacht voor danskritiek in de media. Hoe komt dat volgens jou? Oh, ik denk dat dat te maken heeft met de doorgedreven popularisering van de media. Het is, is allicht al enkele jaren, ik, ik kom zelf uit de media zoals je daarnet al zei, de voorbije vijf jaar uh, is er steeds minder aandacht voor cultuur in het algemeen. En uiteraard is dans een niche binnen die cultuur. Wat maakt dat zij de eerste zijn die bedreigd zijn. En uh, theater blijft nog voor een stuk overeind, omdat ze vaak uh, toch iets toegankelijker zijn. Er wordt al eens een BV opgevoerd en, en dat, dat speelt allemaal. Bij dans is dat zeer zelden het geval. En, en inderdaad, behalve de grote namen dan, is het heel moeilijk om nog een recensie in de krant te krijgen. Ja, en denk je dat dat een, een invloed... Um, ik zoek het juist soort en effect zal hebben op uh, de dat, dans in Vlaanderen? In ja, absoluut. Ik denk dat dat, dat dat heel dramatisch kan zijn, zonder dat nu te willen dramatiseren. Maar ik denk voor ons bijvoorbeeld is het zeer belangrijk als er een, een recensie is verschenen, een positieve recensie over een voorstelling. Wij voelen dat meteen. Ja. Dat er meer uh, publiek komt. En dat meer publiek voor ons betekent meer publiek voor de kunstenaar. Ja. Dus ja. uiteraard. En je hebt een aantal, um, bijvoorbeeld et cetera, en, uh, gespecialiseerde media die dat een beetje proberen te ondervangen, maar uiteraard bereiken die niet het publiek zoals, zoals de reguliere media dat doen. Ja. Laten we toch maar eindigen met een positieve noot. Uh, wat zijn de plannen van het stuk op het uh, vlak van dans nog? We hebben nog heel veel plannen, echt waar. Uh, wij zijn van plan om nog meer dans te gaan doen. En uh, we willen echt tegen de stroom ingaan wat betreft uh, wat je net zei over die danskritiek. En we denken er zelfs aan om misschien op lange termijn een soort, maar dat is echt uh, nu uh, een primeur die ik jou geef. Een soort nationale uh, dansweek te gaan organiseren. Maar daar vertel ik dan later nog wel meer over. Oké, okay, dankjewel Els voor dit gesprek. Hopelijk hebben we je. Helemaal warm gemaakt om naar een van de, een van de voorstellingen van Move me te gaan kijken. En voor volgende week staat er weer heel wat op de culturele agenda in een nieuwe apropos. Tot dan.